Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Als er in de toekomst een nieuw kabinet wordt gevormd... hoeven beoogde ministers en staatssecretarissen niet meer eerst te worden ondervraagd... en goedgekeurd door de Tweede Kamer. De PVV trekt de steun aan deze werkwijze in. Deze kabinetsformatie voor het eerst werd toegepast. De partij vindt dat de hoorzittingen staatsrechtelijk niks opleveren. Een leerling van 18 van de middelbare school in Slowakije heeft een klasgenote en een lerares doodgestoken. Andere klasgenoten raakten gewond en verkeert in kritieke toestand. De mannelijke verdachte werd kort na het incident opgepakt. Slowaakse president Pellegrini heeft geschokt gereageerd en noemt het incident een echte tragedie. Ernstig geweld op scholen is in Slowakije zeldzaam. In Istanbul zijn deze week al zeker 30 mensen overleden na het drinken van giftige alcohol. Ook zijn zeker 65 mensen in het ziekenhuis beland, onder wie toeristen. Er zijn zes verdachten aangehouden die de alcohol zouden hebben verkocht. In de drank zat het giftige methanol dat ontstaat in plaats van ethanol als de drank niet goed wordt gestookt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert reizigers voorzichtig te zijn en alcohol alleen bij officiële winkels te kopen. De DDoS-aanval, waardoor een aantal onderwijsinstellingen slecht of geen internet hadden, is stopgezet. De netwerkbeheerder Surf heeft de DDoS-aanval afgeslagen. Wie er achter de computeraanval zit, is nog onbekend. Gisteren was er ook al een DDoS-aanval op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Bij een DDoS-aanval wordt een computernetwerk overspoeld met zoveel data dat het overbelast raakt. Het weer, grijs met vanavond een enkele opklaring. Ook vannacht kans op mist. Minima tussen plus 3 graden op de Wadden tot min 3 in Limburg. Morgen op veel plekken grijs met een kleine kans op wat zon. Met weinig wind wordt het 0 tot 2 graden in de mist tot 5 graden in de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook gewoon het op zaterdag. Zin in Zandvoort yes. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Here I'm sitting in the shade. With nothing to hold on to.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 and the client and everything om een concert eigenlijk mee af te sluiten. Of beter gezegd, een optreden. Wellicht dat hij het ook uh, ooit gedaan heeft. Ruud Haveling. Want hij is vanavond uh, tussen 98 gast uh, hier bij ons in Alternative FM. Want uh, de aanleiding is uh, dat er een nieuwe single van hem gaat verschijnen morgen. En dat is een reden waarom we hem ook uh, uitnodigen. En een reden om ook die single te laten horen straks. Dus... Uh, tussen 8 en 9 uh, komt hij langs. En dan gaan we het over die single hebben. Dat komt mooi uit. Want het is een beetje een dag dat we een beetje ons mentaal aan het voorbereiden zijn op de Rob agda wordt, Want die start volgende week. Voor uh, ons dan. En dat uh, betekent dat weer uh, s'avonds weer een beetje heen en weer lopen, springen en weet ik allemaal wat. Dus dat uh, is een reden waarom volgende week er geen uitzending is. Ja, dat is er wel. Dat is dan een herhaling. Die we op maandag, want komende maandag dan uh, hebben we tussen 6 en 9 gewoon een live uitzending. En dat lijkt een beetje op deze uitzending, dus meer kan ik er ook eigenlijk niet uh, echt van maken. En die komt dan in de plaats van uh, de reguliere uitzending op de donderdag. Snap je het nog? Nou, uh, die Rob Agda-woord die loopt door tot, uh, tot en met 6 maart. ...en er is nog één uitzondering... ...de 27 e februari... ...dan uh, zitten we ook uh, gewoon op een donderdagavond... ...dus dan uh, kun je ons uh, gewoon horen... Uh, ...en de 6e maart... ...hoe we dat gaan invullen... ...dat moeten we nog eventjes bekijken... Uh, ...er is een dikke kans... ...dat we misschien ook uh, het helemaal live... ...gaan uitzenden, maar dat is nog... Uh, uh, ...ja, nog een tijdje weg... Dus over 6, 7 weken zo'n beetje... ...nou, uh, wie dan leeft, wie dan zorgt... ...zeg ik dan altijd maar... ...dus we zien dat allemaal wel... Nu gaan wij uh, gewoon een beetje stemmige muziek uh, draaien. Toen We doen altijd een beetje in de teurstuur. We hebben vorige week ook al laten horen. You, me and your folks. And the best thing. Sometimes my heart is full of sorrow. Sometimes my heart is so full of love. I can't seem to hold it back. Baby, I weren't you. I want.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 Feel when I fall, 'cause I, I got a fragile heart. I, I got fragile. Visibly crowned lady. I lay endlessly gazing at a ray stealing through the window. squares Insanely parading ook weer aanleiding om dit te laten horen. Je denkt, is dit de nieuwe Alaska? Nee, dit is een wat ouder nummer. Zelfs nog voordat ze het album hebben uitgebracht. Het eerste album, Actors and Liars. Ik denk dat het zelfs stand uit 2009 die kant uit. Alaska, toen ze eigenlijk net begonnen. Icarus ja, je hoort het goed. Ook zij hebben een uh, nummer gemaakt met als titel Icarus. Dus een Volendammer die denkt dat hij daarmee een, uh, enigszins een beetje recht van spreken heeft en het alleen recht heeft. Nee, Niels Buis. Nee, nee, nee, nee, nee. Alaska heeft dat ook nog een keer gedaan. Het is wel een heel andere, totaal ander nummer. Daarvoor hoorde, daar hoorde je You, Me en The Other Folks en Best Thing. Uh, we gaan natuurlijk nog meer doen in deze uitzending. Want uh, er is ook nog een heel gesprek wat ik gevoerd heb met Morel... En zij heet in het echt Eline Varzon morel En wat is daar nou mee aan de hand? Nou, dat ga je straks horen. Want dat heeft alles te maken wat er morgen aan de hand is in C. Harlemmeer in Hoofddorp. Want daar uh, is een optreden van deze Eline Varzon morel samen met haar vader. En dat was wel een beetje aanleiding om daar eens over te gaan praten... Uh, dus dat hoor je straks. Maar we hebben natuurlijk ook nog uh, muziek hier uh, bijvoorbeeld uh, liggen. Twee stuks die ik even aan één rijg. Uh, vorige week hebben we er een beetje mee afgesloten. Maar nu hoor je hem helemaal aan het uh, begin van het programma. En dat is een beetje een Bird Bacharach-achtig nummer. Nou, dat zal je vanzelf wel horen. Het nummer is van Annemarie. En het nummer dat heet What I Leave Behind. En daarachter zit Turmoil. Is there a trace of her soul? Sparkling diamonds, a dark blue stone Something special for no one at all but me What is a legacy? it up to me What I leave behind us. bij ons langs geweest en eigenlijk ook in de studio geweest om te kunnen spelen. En er is er Turmoil, een beetje Americana, starting over. En daarvoor hoorde je Annemarie en What I Leave Behind. En ook zij is geweest, samen met Luc Neymon. Dat is ook alweer een tijdje terug. Maar goed, eh, ze is wel geweest. En dan is het tijd voor een interview wat ik eerder deze week heb opgenomen met Morel. En achter Morel schuilt Eline Zon Morel maar de aanleiding is ook heel bijzonder. Want zij doet op dit moment een serie optredens samen met haar vader Erik. Varzon, Morel. Uh, dat hoor je zo, dat interview. Maar eerst natuurlijk de muziek van haarzelf. Op de telefoon hebben we Eline Farzon-Morel, zoals zij voluit heet. Maar we kennen haar natuurlijk onder de naam Morel. Het uh, was een toch bijzonder jaar geweest, 2024, want je was in het popcollege tour te zien. Ja, oh ja, dat klopt. Dat is alweer tijd geleden, inderdaad. Ja, ik, ik denk, laat ik daar maar eens mee beginnen. Ja, nee, dat was wel heel leuk, inderdaad. Dat uh... Goede ervaring. Ja, um, en dan heb je natuurlijk ook uh, bij de Codarts ook jouw uh, muzikale opleiding afgerond. Ja, het kwam allemaal een beetje in één jaar inderdaad. Ja, en ook nog meegedaan aan de popronde... of de, aan, niet aan de popronde, maar aan de popprijs... de 0,35 popprijs in Hilversum. Ook, ja. Uh, ook? Ja. <lacht> het is, wist, al een, uh, was wel een interessant jaar voor jou geweest... Uh, als ik het zo uh, bekijk, en... Ja, wel leuk om het zo terug te horen. Ja, de... ja, ja, uh, die, die 035 popprijs. Uh, dan moet je dus in de regio van Hilversum uh, zitten, of niet? Ja, maar volgens mij was het ook als je uit de regio van Hilversum kwam. En dat kwam natuurlijk. Ja, dus dat was, dat was de link waarom jij mee mocht doen? Ja, precies. Omdat ja. ik daar natuurlijk mijn hele muzikale carrière ben begonnen eigenlijk. Ja, ja hoe, uh, hoe was dat eigenlijk, die 035 popprijs voor jou? Want wij hebben in, uh, in onze studio hebben we de winnaar gehad, Sip Adams. Maar hoe was dat ja. voor jou? Ja? Ik vond het wel heel tof, want je kreeg ook allemaal uh, workshops of masterclasses in ieder geval. Mm -hmm. En dat zie ik niet heel vaak bij competities, dus je werd wel echt klaargestoomd, zeg maar. Mm -hmm. Um, en ook leuk natuurlijk, ik kwam ook vaak in de vorst in, om daar dan in de finale te mogen staan. Dat vond ik wel heel nice. Ja, uh, daar kon je natuurlijk al een beetje wat kwijt van het materiaal wat je ook hebt gepresenteerd, hè? De EP Ophidian. Ja, zeker. Want toen, ik had toen natuurlijk al twee singles geleasd. Uh -huh. En toen, tijdens de college tour, was het de derde single... Um, en toen later pas de EP, maar ik had toen natuurlijk wel al die nummers klaar liggen, Dus dat was fijn. Ja, uh, nou ja, dat, die, die EP die is natuurlijk ook uh, verschenen. Uh, maar uh, we, we weten dat, uh, dat jou, jouw muziek is toch nogal heeft een, een beetje een donker randje. Ja, zeker. Ja, ja wat omschrijven um, het is. Wat is het eigenlijk? Um, nou, ik zie het altijd. Het is wel popmuziek. Maar ik noem het alternatief dark pop, omdat er wel een alternatief meer elektronisch randje aan zit. En dat duisteren, dat komt meer echt van die melancholische tonen die erin voor... Ik heb nooit echt een heel vrolijk heel liedje, laat ik het zo zeggen. Ja, uh, maar, maar als je een vrolijk liedje gaat het je dan moeite kosten? Nou, ik heb het wel eens geprobeerd hoor, maar dan, dan voelt het niet echt... Alsof het echt van mij is. Zeg maar. Mm. maar ik wil het wel een keer doen. Ik, ik probeer het wel, soms nog, nog wel eens. Maar dan eindigt het toch altijd <laughs> in een soort. Uh, Minure vibe. <laughs> ja. Of ja. Dit jaar, ja. Nou ja, uh, uh, wat, wat nog niet geweest is, kan natuurlijk altijd komen. Uh, nou weet ik ook dat je. En daar gaat het eigenlijk ook over, dit uh, gesprek. Is dat je optreedt met je vader? Ja. Ja, hoe is dat dan? Uh, nou, nu is het eigenlijk heel normaal. Ik word altijd gevraagd hoe is het om met je vader op te treden. Maar nu zijn we natuurlijk gewoon collega's. Maar het is natuurlijk wel heel fijn om met iemand die je zo goed kent op het podium te staan. En we kunnen lekker improviseren en elkaar aankijken. En dan stoppen we en dan beginnen we. Mm -hmm. um, dus dat is wel heel leuk met weetjes En we kunnen gewoon de muziek uh, spelen die we vroeger hebben gehoord en geluisterd samen en samen muziek maken. Dus dat is eigenlijk wel een droom om samen te doen. Ja, uh, wat, wat is er anders uh, met, uh, met, het, uh, met de muziek die je samen met je vader uh, uh, laat horen... Uh, dan met jouw eigen muziek? Um, nou, we gaan met uh, Erik meer terug naar die essentie, denk ik. Meer echt twee gitaren met Jan. Mhm. Mm Um, en we spelen ook nummers van mijn EP wel in de theatertour, maar dan wel op een hele andere manier. Dus over een hele gestripte versie, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan vind ik het ook leuk. Ik vind het heel nice om met mijn band te spelen, want daar, dat is gewoon wat ik doe. En dat vind ik vet met alle elektronische elementen. Maar ik vind het ook heel fijn om weer terug te gaan naar even helemaal bijna niks <laughs> en dan juist die emotie in alleen maar gitaar en zang uh, ja wacht maar. ja uh, wat want uh, wat ik begrepen heb is het flamenco ja zeker ja nu wordt het een soort flamenco pop soms maar het neigt wel veel naar flamenco hoor. ja ja, uh, en, en is dat uh, dan ook uh, goed uitvoerbaar van wat, wat je net zegt, hè? Met, met je eigen songs? Uh, maar ik neem aan dat ook uh, de songs uh, of in ieder geval de muzikale arrangementen van je vader daar ook in, in zitten. Ja, zeker. Nou, het is een soort mix van ons beiden en dat vind ik zo leuk. Het is niet heel veel van de ene en heel veel van de ander. Uh -huh. um, maar ik heb ook met mijn eigen nummers natuurlijk de vrijheid om dan te zeggen, ik wil dit en dit... Uh -huh. En dan heeft hij dat ook. Maar ik vind dit mooier, bijvoorbeeld. Uh -huh. um, dus het is we, dat we allebei nummers van elkaar spelen, maar dan wel met een twist van de ander, zeg maar. Ja, ja. Nou, want hoe, hoe is het met, met het werk van je vader gesteld? Maakt hij ook nog steeds, uh, ja, muzikale dingen? Ja, zeker. Hij heeft heel vaak een nieuw stuk of nieuwe variaties op zijn stukken. Uh -huh. Uh, en hij heeft ook wel gezegd dat hij het interessant vindt... om wel eens naar de, de elektronische manier te kijken. En te kijken of hij daar iets mee kan. Dus uh, hij is heel creatief. En dat blijft hij nog steeds zo zijn. Ja, ja is het dus uh, wel zo dat, uh, dat uh, wat hij van jou gehoord heeft... dat hij denkt, van daar zou ik ook een flamenco-partij uh, eigenlijk onder kunnen zetten? Of, of iets dergelijks wat daar in de buurt komt? Ja, nou dat hebben we natuurlijk al gedaan met het laatste nummer. Maar dat heb ik ook op een soort manier geschreven dat het meer terug gaat naar de flamenco. Mm -hmm. um, maar we hebben ook, de, de, dat zijn dan niet nummers die op een EP staan, maar we hebben wel al samen gekeken naar zelf wat projectjes maken. En dan zeg ik, oh, maar ik vind het wel cool als ik dan uh, een stukje van jouw gitaar hier, uh, hier tussendoor hoor. Ja. Yeah. Um, dus dat, daar, daar zijn we zeker mee bezig. Maar ik hoop dat we dit jaar er nog meer mee bezig kunnen gaan zijn. Ja, uh, nou, zijn, nou zijn jullie met z'n tweeën ook op pad. Een, een tournee doen jullie. Uh, dat brengt jullie op verschillende plekken in het land. Ja, zeker. Ja, uh, ook bij, bij ons in de buurt. Uh, maar is het uh, zo dat, uh, dat mensen ook nog buiten Noord-Holland jullie nog uh, kunnen zien? ...afgezien van de optredens die aanstaande zijn... ...zoals bijvoorbeeld C-Punt op 17 januari? Uh, buiten Noord-Holland... Ja. Uh, ...daar hebben we wel redelijk wat staan. We hebben nu in januari eigenlijk elk weekend... Uh -huh. uh, ...en wat ik vooral heel tof vind... ...is dat we 8 februari in Kivoli staan. Dat dus vind ik wel natuurlijk ook een, een droom die eruit komt... Uh -huh. Uh, dat hebben we vorige tour ook gedaan, maar met een ander project. En verder is het een beetje rond Doetinchem, Roermond, redelijk ver. Ja. De volgende weekenden, maar ook Hoofddorp inderdaad en uh, Amstelveen, die komen ook weer langs. Ja. Dus, dus mensen kunnen jullie in ieder geval overal uh, nog wel uh, bewonderen. In sommige gevallen moet je dus wel even wat uh, verder reizen. Maar het is allemaal, ja. Ja, het is allemaal te zien. Ja, en we komen op zich wel op allemaal plekken die uh, redelijk verspreid zijn. Dus we komen sowieso elke kant wel een keer op. Oké, okay. uh, nog even voor jou. Uh, waar kunnen ze jouw muziek uh, vinden? Uh, nou, vooral op Spotify, maar op elk platform natuurlijk. Uh, onder de naam Morel. En daar staat mijn EP dus ook op. De je la canción que nunca tire canción en Het werk van vader Farazon Morel op het nummer van de dochter. Dit was Verlaine van Morel, dus terug te vinden op, dat, op de EP, of ofidian, zo moet ik het zeggen. En joh, daarvoor hoorde je natuurlijk het hele gesprek en daarvoor, uh, If I Would Be a Man, dat is het nummer wat, wat je daarvoor uh, hebt uh, kunnen horen. En uh, zij treden dus op op 17 januari. Dat is morgen uh, in uh, C-punt in Haarlemmermeer, hoofddorp dus. Het is volgens mij daar ook in de buurt van uh, poppodiumduikers... zoals dat uh, voor uh, ja, een tijdje terug nog heette. Maar ze hebben het uh, omgedoopt tot C-punt al een tijdje alweer hoor. Dus het is niet zo dat dat uh, nou helemaal ergens zo verrassend uit de lucht komt vallen. Blokje Nederlandstalig lijkt ons ook wel even leuk... We beginnen dit blokje Nederlandstalig met uh, één van de nummers die op het album Bitter staan van Nieuwland. verlichte de pijn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 was dit. En het nummer dat heet Ik wil snel. Daarvoor hoorde je uh, dromen van uh, Nieuwland. Nieuwland. Eigenlijk moet ik het uh, goed zeggen. Want uh, Newland is degene die er echt achter schuilt. Maar onder zijn eigen achternaam heeft hij dit uitgebracht. Omdat het talig is. Nu. Uh, tijd voor een man die wij hier ook in de studio gaan krijgen. Want uh, we gaan een uitdaging met onszelf aan. Om 27 maart in uh, de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf van maart. Dan uh, komt komen er twee acts. De uh, Void, die we dan uh, weten te strikken. Het is voor dezelfde keer dat we de datum hebben verzet, maar het is uh, wel weer gelukt dat we ze hebben. Maar die gaan uh, tussen 9 en 10 spelen. En tussen uh, 8 en 9, ja, je hoort het goed, gaat deze man komen. Steven Engel met hier Paul de Munnik En nummer dat nummer heet Gedoofde Kaarsen. Het enige dat overblijft is de geur van gedoofde kaarsen. Een lege fles op tafel en een plek waar jij ooit zat. Het enige dat overblijft aan het eind van deze avond zijn ingegooide glazen en een stuk gesmeten hart yeah. ik liet er gaan, te gaan, niet te gaan. Ik liet er gaan en hield de deur van de open. Maar liefde verdwijnt, verdwijnt, verdwijnt. <laughs> Waar liefde verdwijnt, blijven liedjes in mineur Overzit ik weer, stoffer en blik Mijn glazen in het vindt maar is een toffere chick Dan deze dame hier De deur slaapt met een klap dicht Je moest die weg en dat snap ik Goed, ik ben niet kwaadwillend Toch ging het van geluk naar verdriet in een paar zinnen Ik had je vaker moeten missen, echt missen Niet meer kunnen eten missen, niet meer willen leven missen Maar ik miste dat, was te graag alleen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 De tijd van deze avond zijn ingegooide glazen en een stuk gesmeten haar. Dame is Radans Ruiz. Daarvoor hoorde je Gedoofde Kaarsen van Steven Engel. Samen met uh, Paul de Munnik. En dan moet ik nog iets uh, gaan verzinnen. voordat we uh, straks het zijn uh, van acht uur uh, gaan krijgen. Maar dan moet ik weer, moet ik weer iets gaan vinden. Eh, jongens, en niks is erger om iets, uh, iets op te zoeken. Waarbij ik dan nog iets moet laten horen van. Nou, heb ik dan nog iets? Heb ik dan nog iets? Wat, uh, dat, dit komt nog mooi uit. Een beetje elektronica uh, tot aan het eind van, uh, van dit eerste uur. En uh, dan gaan we een tweede uur doen. En daar heb ik een, uh, een live gast. En we zijn bezig om te kijken of we het koffieapparaat nog ergens um, een beetje aan de praat uh, kunnen krijgen. Maar dat schijnt een beetje onmogelijk te zijn. Dit zijn uh, de broertjes Paul met Boys Hard.